Door in het internetadres één cijfer te veranderen... waren persoonlijke gegevens van andere deelnemers te zien. Het RIVM heeft de site af vanochtend offline gehaald. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan en die worden nu getest, zegt het RIVM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 Understand. just tell. Won't be the last time But the first song Still playing in my mind With a smile, we can have what's next. I'm with house music. Sally, my house radio show. Don't let you trick me twice Still I love him with all my might, yeah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 It's like... your show.